In de 15e eeuw leefde in de lage landen aan zee in een man met vele beroepen. Hij was potsenmaker, clown. Ja, ik ben potsenmaker. Ik kan er trouwens nog één. Nog een potsenmaker? Ja, vriend. Hij was vermaagd om zijn snaakzigheden, maar hij is gebarsten. Oh, gebarsten? Hoe kan dat nou? Had hij te veel gegeten? Nee. Is gebarsten van de lach. <lacht> Behalve botsenmaker was deze man nog. Beeldhouwer, boer en armoedzaaier. Is het mijn schuld dat ik met een lege buik en een lompe zak door de wereld moet? Koos ik zelf mijn lot? Nee, het lot koos mij. Het lot koos mij voor de rol van armoedzaaier... door mij geen keizerkoning of admiraal tot vader te geven. Maar bovendien was hij edelman, muzikant wereldreiziger en grootgrondbezitter. De hele wereld is mijn bezit. Ik kan gaan en staan waar ik wil. En vermoeid mij dat, dan rijk ik op een ezeltje... op diezelfde wereld. En heb ik het koud, dan zijn er voldoende zonnestralen om mij te warmen. Ook de zon is mijn eigendom. En niet te vergeten, de maan die zo bereidwillig is... om mij s'nachts bij te lichten als ik over mijn wereldwegen wandel. Hij beminde de wereld, maar bovenal beminde hij de vrijheid. Niemand, niemand behoeft te weten waar ik mijn laatste lied zal zingen. Vaak verdiende hij zijn kostje. Op de markten die in de dorpen en de stadjes van de lage landen werden gehouden. Kom in mijn tent. Ik houd u een spiegel voor. U kunt uw toekomst erin aanschouwen. Ja, jij, jij, soldaat. Wil je niet eens een keer zien wat je toekomst zal zijn? Ik heb geen toekomst. Ik ben maar een eenvoudige soldaat. Iedereen behoort een toekomst te hebben. Voor één duit laat ik je zien wat er van je zal worden. Ja, vooruit. Een duit kan me de kop niet kosten. Hé, hey, alleen je beroep kan je je hoofd doen verliezen. Kijk maak hem een spiegel. Wat zie je? Ik zie een pan. Dat is gek. Mijn toekomst hoe, hoe? kan die nou in een pan zitten? Dat spreekt. Het is de pan waarin je zult worden gehakt als je niet oppast als soldaat. Ik ben niet van plan me in de pan te laten haken. Ik geef geen duit voor je voorspelling. Gedale arbeid dient te worden betaald. Hier met die duit of je gaat mijn tet niet uit. Daar heb je je duit, in... Dank aangenomen. Wie mag ik nog meer de toekomst laten zien? Ik houd u lieden een spiegel voor, de spiegel van uw leven... ...zoals zich dat in kommer en ellende zal voortspoeden... ...als u tot de nederigde aarde behoort. En als je tot de rijke behoort? Wie tot de rijke behoort, kan rustig in de spiegel kijken. Hij is verzekerd van een goede toekomst. Van een buidel vol carolenschuldens... ...en drie lagen spek op zijn vette pens. De rijke kan mijn tent ingaan om een blik in de spiegel te werpen... ...maar hij betaalt niet één, maar twee duiten. Wie kijkt? Wie kijkt rijden? Gij lijkt mij een wetgeleerde. Dat ben ik ook. Dat heeft u goed opgemerkt. Ik zag het in uw buik. Die zwelt van eigenwaarde. Kijk in mijn eerlijke spiegel, meneer. Misschien ziet gij de kast vol hammer van droomt. Kom en kijk. Twee duiden kost het u. Oh, goed dan. Vooruit. Ik uh, wil uw spiegel wel eens zien. Hier is de spiegel. Kijk. Wat ziet u? Uh, ik, ik, uh, ik zie een, een varkensblaas. Een, een opgeblazen varkensblaas. Waar de kinderen trommels van spannen, wat, wat betekent dat? Het betekent dat uw vette buik al te gespannen is, opgeblazen, uitgezet. Let maar eens op wat dat betekent. En dat gebeurt er als u niet oppast. Dan wordt uw buik zo gespannen dat hij uit elkaar klapt. Twee 2000... duidelijk. Oh, je bent een, een gouddief. Hier heb je je twee duiten. Ik houd u lieden een spiegel voor. Ik, Uilenspiegel, Uilenspiegel. Ah, jij bent Uilenspiegel, tijl, Uilenspiegel. Ah, <hijen> ik ken jou. Je bent Lamme, de vriend uit mijn Hagen. Ja, die ben ik. Lamme, zak, de beste Lamme. Hoe gaat het je? Het gaat mij goed. Ik weet mij tenminste in leven te houden. Hoe doe je dat? Gewoon door te eten. Maar vertel me eens, hoe verdien jij je brood? Zoals je hebt gezien hou ik de mensen een spiegel voor. Dat kost ze wat duiden. Daar kunnen ze een lesje uit trekken. En wat zien ze dan in de spiegel? Niks, er is geen spiegel. Een spiegel is schijn en schijn bedriegt. Ik heb alleen de lijst van de spiegel. Maar de mensen moeten toch iets zien. Ze zien wat ik achter de lijst zet. Een pan voor de soldaten die in de pan gehakt worden. Een varkensblaas voor de opgeblazen waardigheid van de deftige de aarde. Een takje met snuisterijen voor het mooie jonge vrouwtje dat naar de prullen van de genegenheid verlangt. Een mondbakkers met een grijns op het gerimpeld perkament voor de grijzaart. Jij houdt de mensen voor de gek. Zo is dat, lamme. Ze verdienen niet beter. De mensheid wil bedrogen zijn. Tijl Uilenspiegel en Goedzak besloten gezamenlijk wat te gaan verdienen. Mensen, hoort! Zeg het woord. Vandaag zal Tijl Uilenspiegel dansen op het slappe koord. Dansen op het slappe koord? Wat bedoel je daarmee, Lamme Ziet ge die twee wilgenbomen staan daar aan de rand van de botersloot? Elk aan één kant. Ja, dat is het, ja. Tussen die wilgen spant Tijl een touw en daar danst hij op. ...van de ene naar de andere kant van de sloot. Oh, dat wil ik zien. Ja, dat wil ik ook zien. Ga ja, ja, zie. ja, vier ja. uur. Danst uilenspiegel op het slappe koord. Hij zal daarna u zijn geldbakje voorhouden. Geef mild. Toen het middag was... ...span de uilenspiegel een touw... ...tussen de twee wilgen, boven het water. Ik het laat land... u nu zien... ...de dans op het slappe koord. Bedenk dat wij allen... ...van dag tot dag dansen op een touw. Dansen... Dansen, man en vrouw, edelman, bedelman, dokter, pastoor, koning, keizer, Schuttersmajor. Allemaal, allemaal dansen wij. En de gevaren vergeten wij. De mensheid danst op het slappe koord tot eens de mensheid zichzelf vermoordt. Maar mijn gang over de touw is nu volbracht. Tast daarom diep in de buidel. Mijn vriend Lammergoedzak gaat rond met het geldbakje. Start uw kopergeld. geld. Lammergoedzak haalde heel wat op. Waar het tweetal lekker voor ging, schrans in een herberg. De volgende dag danste Teil opnieuw op het slappe koord. Maar terwijl hij bezig was, sneed de niet het koord door. Teil was juist boven het water. <tie> <tie> Ach, <buiten! tie> Jullie hebben me te pakken. Jullie hebben hem in het water laten tuimelen. Aangezien ik een potsmaker ben, zal ik er niet om treuren. Morgen zal ik opnieuw dansen op het slappe koord. De volgende dag spande Tijl opnieuw het slappe koord. En nu mensen, geef me nu allemaal één van jullie schoenen. Dan zal ik bewijzen dat ik kan dansen met elke maat schoen. Slof of pantoffel die er maar te koop is. Mensen, allemaal een schoen. Trek één van uw schoenen uit. Voor de toer die Tijl zal verrichten. De toer van Tijl. Ja, dank u. Geeft je maar hier. Dank u wel. Heb je genoeg schoenen, Lammer? Ja, ik heb een zak vol schoenen. Tijdelt, dan maar hier. Luister, mensen! Jullie betalen me drie koperstukken de man als ik niet kan dansen met elke schoen. Wat betaal jij, jullie <laughs> Dan geef ik veertig kant Pieter Nelkes bier weg. Dat is goed. Aangenomen. Daar gaan we. Hé, hey, Matthijs! Je danst gewoon met die zak in je hand. Je zou ze aan je voeten doen. Dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat ik met elke soort schoenen zou dansen. Ik zou trekken met een aan je voet. Ik heb niet gezegd dat ik ze aan zou trekken. Ik heb gezegd dat ik ermee zou dansen. Dat doe ik. Dus, jullie zijn je geld kwijt. Geef ons de schoenen terug. Eerst het kopen geld en snel een beetje. Je bent een schelm, taluilenspiegel. Een schelm met een potse maken. Maar mijn geld moet ik hebben. Anders laat ik de zak met schoenen vallen in de botersloop. Je krijgt je geld. Je krijgt je geld. Geef ons maar gauw onze schoenen. En laat ik niet merken dat deugd niet de mentaal doorsnijden. In de centen, lammen, Ik heb ze, Teil. Klim maar gauw over mijn touw. Kom aan deze kant van de botersloot. Want dan moet ons haast om voor het donker thuis te zijn. Ik kom maar aan, tijdel. We zullen maken dat we wegkomen. We gaan lekker wat eten. Jij ja, houdt van een rond buikje en een onderkin niet, waar, Ja, dat is zo. En omdat mijn buik zo rond is, vraagt mijn maag veel eten. <laughs> Dan zal ik een groot brood kopen. Dat duidt ah. genoeg, dat kan er vanaf. Ah, brood is droge kost, Het zou beter zijn om, om een schapenkluifje te eten. Mm -hmm. Of een kalfsweeksring. Mm, dat lijkt me niet zo gek. Ja, een pannenkoeken met anderlechtse boter...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 Kom nog eens terug voor een maaltijd aan de gezinstafel. Zullen we doen? Dan hoeven onze kaken en buiken minder zwaar werk te verrichten dan ze nu hebben gedaan. <laughs> Adieu! Zo verdwenen de twee schelven uit de herberg. Vandaag, beste lammen is het paardenmarkt in Dezenderlo. Dat brengt me op een gedachte. Kom, we gaan er naartoe. Wat moeten we er doen? Wil je je ezeltje verkopen of ruilen voor een appelschip? Nee, ik ga er iets verzamelen. Verzamelen? Wat dan? Paardenvijgen? Ik moet een kuipje verse paardenvijgen zien te krijgen. Mooie, ronde, ongeschromde paardenvijgen. En wat ga je daarmee doen? Ah, ik koop ook nog een paar lapjes rode en groene zij. Nou, ik zou best willen weten wat je nu weer voor een schelmenstreek gaat bedenken. Luister. Van die rode en groene zij naai ik kleine zakjes. In elk zakje verberg ik een paardenvijg. met welk doel? Om ze te verkopen natuurlijk. Ja, wie koopt nou zoiets? Ik verkoop ze niet als paardenvijgen, maar als profetenkorrels. <lacht> en ik vertel de kopers dat ze zullen weten wat er gebeurt als ze op die korrels zuigen. <lacht> dat is een schaf uit de streek ten huilenspiegel. De mensheid wil bedrogen zijn, dat vertelde ik je al. Pijp maar op over je handeltje. Het moet al gek lopen als de mensen niet geneigd zijn... de grootste oppijper te geloven. En als ze het ontdekken, vielen ze je leven. Voor ze dat doen, ben ik verdwenen uit de Senderlo. De voerde zijn plannetje uit. Enkele dagen later stond hij op de markt van de Sendarlo. Wat heb je te koop, vrienden? Nee, die zakjes? Het zijn profetencurls. Die zijn rechtstreeks uit Arabië... naar dit mooie plaatje de Senderlo vervoerd. Met een Arabische hengst. De prijs... ...onbetaalbaar voor u. Wat kun je ermee doen? Niets. Alleen weet je wat er morgen gaat gebeuren. Als je op de korrel zuigt... ...hoor je de waarheid. Een profeet spreekt altijd de waarheid. Met een profetenkorrel proeft u de waarheid. Wat kosten ze? Zoals ik al zei, zijn de korrels voor u onbetaalbaar. Ik weet al dat u ze niet zult kopen. Ik heb zelf al een profeetenkorrel geprobeerd... ...en die heeft me dat onthuld. Brengt u dus maar niet aan. Heb u gezogen op zo'n profeetenkorrel? Ja, met een korrel zout. Ik zorg er de toekomst van en de waarheid over u uit. En wat is de waarheid? De waarheid mag gezegd worden. U bent alleen een arme sloeber. De toekomst ligt alleen maar open voor rijken. Mooie handel, je vreemdeling. Wil je waarheid niet eens meer horen? Tijn uilenspiegel was een schelm, Maar een arme sloeber wil daar geen geld afhandig maken. Maar het gerucht van zijn profeet de Korrels ging snel over het marktplein. Terwijl Pijl rondkeek wie hij te pakken zou nemen... zag hij hoe een dief een worst van het stalletje van een slager weg rust. Wat verkoopt je, vreemdeling? Ze zeggen dat je de toekomst kunt voorspellen. Niet ik, wel mijn profetenkruutjes. Die hebben de gave van de profetie, de toekomstverspelling. Als je erop zuigt, verneem je de waarheid. Kun je dat bewijzen? De toekomst is niet te bewijzen voor het heden in het verleden ligt. Maar wel kan ik jullie zeggen dat die man daar... ja. Tussen die twee vrouwen heen. Dat die man straks zal worden achtervolgd door de slager hier. Omdat hij zijn borst heeft gestolen en onder zijn jas heeft verborgen. Wat? Wat hoor ik? Heeft die goudief me bestolen? Waarachtig, mijn worst is weg. Ik, ik zo jou. Uh, mijn voorspelling komt snel uit. Ja, ik zoog de toekomst uit een profetenkorrel. De toekomst is bitter, zeker voor een goudief. Ja, yes, ja. Yes. Zijn voorspelling ging in vervulling. Ja, Afgezant van de dagen moet hij zijn. Maar mama, zijn zei ik goed. Ik, ik koop je korrels, kerel. Wat moeten ze kosten? Allemaal? Ja, allemaal. Ik wil de toekomst helemaal voor mezelf hebben. U krijgt de toekomst in uw handen voor 100 karolenschulden. Het is een grote som. Voor oh, een gouden toekomst is dat niet veel geld. Eh, goed. goed, de toekomst is dat best waard. Hier zijn je honderd karolen Hier zijn uw profetenkorrels. Ze zijn verpakt in rode en groene zij. Want profetenkorls verdragen geen grauw werkmanslinnen. Alsjeblieft. Tijl verdween snel. En goedzak volgt hem op de voet. Proef dan, man. Proef je profeet korrel en, en onthul ons iets van, van de toekomst. Hey, ik hou de toekomst voor me. Maar ik zal wel even een voorproefje nemen. Zo, dit zakje open en uh, dit is van een grote korrel. Ik vind de mond een flink zou. Uh, oh, bah, uh. Vrezen. Heb je een slechte toekomst? Mijn toekomst is dat ik maar maag omkeer. Ja, ja, wat dan? Vertel ons wat? Uit de toekomst ziet er slecht voor me uit. Als ik mijn vrouw vertel dat ik honderd karolenschuldens heb gegeven aan een aardschelm, de vreemdeling is een bedrieger. Proefde je dan niet de waarheid? De waarheid is bitter. De profetenkorrel is niks anders dan... Nee, is niks, niks anders dan? Uh, niks anders dan een paard. De... Tijl Uilenspiegel en goedzak waren verdwenen. En in Tessenderloo hebben ze zich nooit meer laten zien. Intussen hadden ze aardig wat geld op zak. Tijl bewaarde het zorgvuldig in zijn buidel. En in de rand van zijn hoed... naaide hij ook iets, maar niemand wist wat... Komt daar aan? Daar? Een gezelschap rijdend op een open wagen? Dat zijn de drinkenbroeders. Vrolijke oh. is uit Sluis. Oh, ik zie dat ze erg vrolijk zijn. Werken ze niet voor de kost? Ze werken zelfs hard voor het dagelijks oh. brood. Maar elke week leggen ze iets opzij... om één keer per jaar een vrolijke week te hebben. Daar rijden ze met een wagen langs hmm. alle een zingen drinkliederen, schenken de glazen vol... en ledigen die in nog kortere tijd... dan <tansen> ze waren ingeschonken. Maar er is geen bijhouden aan. Hun geld verdwijnt even snel... als het bier naar binnen wordt geslagen. Oppas is dus de boodschap. Allee, <tos> <tos> Allee vrienden, denk geen biertje mee... in ons vrolijk gezelschap. Dat zullen we graag doen. Ah, dat is een... ...en een schoenen herbergier... waar de pinderen van bier wordt geschonken. En dat niet alleen, ik ruik de geur van heerlijk gebraad... ...vette kapoen, gebloedworst... kamer en osse ossenstaart, hè... ...aan een schapenbouten gesutterd in een saus... ...van uien, kruid, nagelen, peper en nootmuskaat, overgoten met drie witte wijn. Hier gaan wij ons te goed aan doen. En ik ben de herbergier... ...jullie willen allemaal eten voor je geld? En drinken, kannen van was bier... ...schuimend bier... Dat kan, dat kan. De heren zijn met een talrijk gezelschap. U bent voorzien van aardig wat duiten, hoop ik. Dit is mijn buidel. Ik zal hem even voor u schudden. Ja, dat, dat klinkt me als schone muziek in de oor. Ja, maar muziek! Ja, muziek! Wat er eens aan, hè? In de herberg De Rode Leeuw begon een vrolijk feestmaal dat werd overgoten met veel bier. Tel Uilenspiegel en Lamme Goedzak aten en dronken er goed van. En als de herbergier in de buurt was, liet Tijl zijn buidel met geld even rammelen. Op een gegeven moment ging Tij even van tafel om een luchtje te scheppen. Tenminste, hij deed alsof, maar hij bleef staan achter de deur waarachter hij verdwenen was. Zeg, heer drinkenbroeders, u, u bent er toch zeker van dat dit drink- en eetgelag wordt betaald, hè? En u beschikt toch wel over voldoende duiten? Oh, we hebben allemaal met elkaar nog precies één schulden. <laughs> dat is niet genoeg, hè? De, de maaltijd kost minstens zeven Ja, oh, Maar maakt u niet ongerust? De man met de buidel betaalt alles. U hoort zijn geld te wrinkelen. Het gerinken van zijn buidel klinkt geruststellend. Dat moet ik zeggen. En ze in een van de geldstukken... die in de rand zijn genaaid. Deze schelm is rijkelijk voorzien van het slijpdraad. Ja, dat, dat, dat zal het wel goed zijn. oude spiegel luisterend achter de deur... had alles gehoord. Laat maar goed, zak. Wij zwalken met de voet over de wegen... Wat zou je ervan zeggen om voor ons elk een ezeltje te kopen? Oh. Ja, op duizend pas van hier is een stalhouwerij. Daar kunt u rijdieren kopen. Mijn buidel is rijkelijk gevuld. Het kan er vanaf. Ik denk dat we dameren zullen gaan kijken. Intussen kunt u uw feestmaal vervolgen. U, u verdwijnt toch niet? Slechts voor een korte wijl. Wie betaalt uw maal? Als het geld in uw buidel opgaat aan de ezeltjes... Geen dan... nood. Mijn hoed. De rand van mijn hoed zit vol karolenschuldens. Buiten leeg, dan is de hoed nog altijd vol. De, de, de weg is vol gevaarlijk, volk. Op weg naar de stalhouwerij zou men u de hoed kunnen ontrukken. Het is veiliger mij de herbergier, uw hoed in bewaring te geven. Dat lijkt mij een uitstekend idee. Hier is de hoed. Ik zal hem goed voor u bewaren. Kom, laat maar goed zak. We gaan onze ezeltjes kopen. Tot straks, heren, rinkelbroeders. Eet en drink ze lekker. Als u straks terugkomt, dan staan de hoed, bier en bord weer voor u klaar, heren. Maar Tijl en Lammen kwamen niet terug. Ze kochten twee ezeltjes en reden daarop snel het stadje uit. We wachten wel een paar uur, maar de schelmen zijn nog niet terug. Mijn geld. Ik, ik ben ernstig ongerust over mijn geld. Wie voldoet bij de rekening als die twee schelmen wegblijven? Maar u hebt immers de hoed. De hoed voor kronen, ik, ik blijf ongerust. Ja, ja, ik zal de rand van de hoed opensnijden. Oh, ziet u wel, het zijn geen karolenschulders, maar waardeloze speelpenningen. U, heren, u zult de rekening moeten voldoen... De schelmen hebben u en mij bedrogen. Maar we hebben nog slechts één karolenschulde. Dat weet u toch. U heeft bambuizen, hoeden, broeken, alles uittrekken. Alles behalve u hebt. En gauw. Bestaan in onze Uw eigen schuld. Ik wil snel alles hebben anders hadden het schoud zeggen. Ja, ja, ja, ja, rustig, maar rustig. Wij trekken onze wambodgen nooit Een treurig einde van een feestelijk maand. Slechts gekleed in een hemd... trokken de drinkenbroeders verder. Tijl spiegel en Lamme Goedzak... reden op hun ezeltje in de andere richting. De wereld kan schoon zijn, tijdelijk. ja. Het leven is mooi, als de buik tenminste is gevuld. <mogelijks> <lacht> en het feest is dan, we nog een goed zak. Er is dus een Zij zullen naar de marktgraaf gaan en vragen of een bijdrage aan het feest mogen leveren. Tegen een billijke vergoeding natuurlijk. Een vergoeding in carolenschuldens. Wat wil je gaan doen? De mensen in de spiegel laten kijken? Nee, vandaag wil ik eens gaan vliegen. Vliegen? Zoals een vogel in de lucht. Goed begrepen. Aan jouw verstand het niet veel. <laughs> Zoveel verstand heb ik wel dat ik weet... dat een potsenmaker als stijl uilenspiegel niet kan vliegen zoals een vogel. <laughs> Je hebt me door. Ja, ik wel. Maar de grote heren zijn vaak goed gelovig. Je kunt ze van alles wijs maken. Maar ze houden er niet van om voor de gek te worden gehouden. Kan zijn. Daarom zullen ze dan ook nooit toegeven dat ze het ootje zijn genomen. <laughs> uilenspiegel en zijn vriend... Verschenen voor de markgraaf en vertelde wat ze van plan waren. De markgraaf vroeg: <laughs> hoe, hoe denk je dat te gaan doen, Vliegen. Heel eenvoudig. Ik klim op de toeren en dan spreid ik mijn vlerken uit. En dan vlieg ik wat rond boven de vogeltjes Ah, ja, ja, ja. Je vlerk spreid je uit, ja. Uh, uh, vertel me eens, hoe, hoe doe je dat precies? Weet u, beste markgraaf. ...wat een opgeblazen varkensblaas waard is. Nou, niet veel, hè. Nog geen oortje. Weet u wat nog minder waard is? Huh? Uh, uh, ik weet niet wat je bedoelt. Nog minder waard dan een varkensblaas... ...is een geheim dat je gaat verklappen? Ah, ja, ja, ja, ja dan begrijp ik je In elk geval, ik zal de spel, Routen, laten aankondigen... ...dat de, de potsenmaker Tijl Uilenspiegel vanmiddag gaat vliegen... ...boven de vogeltjesmarkt. Kijk, kijk de spel wat, wat, wat, wat zouden die gaan vertellen? Signoren en signorinekens. Vanmiddag om drie uur zal Tijluiderspiegel... door zijn beschermengel gevrijwaard van ongelukken... vliegen boven de vogeltjesmarkt. Zijn vlucht begint nadat hij op het puntje van de stadstoren is geklommen. Gaat het zien. De markgraaf biedt u dit schouwspel aan... Ter gelegenheid van de Antwerpse feesten! Toen het drie uur was, mocht Tijl Uilenspiegel op zijn ezel door de stad rijden. Hij droeg een feestgewaad van karmozijnrode zijde en een muts voorzien van een ezelsoor met een belletje. Zijn ezeltje droeg een dekkleed van linnen, met daarop het wapen van Antwerpen geborduurd in gouddraad de beroemde hoofd. Ja, daar het. Heel veel de berg is Drie uur heeft het ook. Het grote ogenblik is gekomen. Tijd alles bijhouden klinkt de toren. Ik kan u lieden hier zo in grote getallen bij mededelen. Dat niet alleen de markt graaf. Maar alle stadsbestuurders hier zijn gekomen om het schamspel naar eigen ogen te gaan zien. Een hoera voor onze stadsbestuurders. Hoorra! Hoorra! Hoorra! Tijl bevindt zich nu boven op de toren. Als u nu allemaal even een geldstukje offert in dit geldbakje... ...kan hij spoedig zijn vlucht beginnen. Tijl zwaait met zijn muts. muts. met een ezelzorg... En de nummertjes. Hij heeft u iets te zeggen. Luister, Antwerpenaren. Ik heb u iets te zeggen. Spreek, Uile Spreek voor je gaat vliegen en we luisteren. Tot vanmorgen dacht ik, beste burgers van deze schone schelde stad, dat Tijn Uile de enige gek in Antwerpen was. Ik weet nu beter... Wat bedoel je, Tijn? Ik merk dat de stad vol gekken is. Als iemand mij zou zeggen... dat hij met zijn eigen vlerken zou gaan vliegen als een vogel... dan zou ik hem antwoorden... Man, je bent gek! Maar nu ik, een gek en een schelm, dit zeg... nu vliegt u allemaal braver in. Hoe kan een mens vliegen met zijn eigen vlerken? Een vlerk is geen vleugel. Ik groet u... Die gek heeft gelijk. Maar nou, hij heeft ons er mooi in laten lopen. We hebben het verdiend. Wat een zot en een maken vertelde geloofden we zonder meer. Ik wil mijn geld terug. Je geld is verdwenen. De helper van Teil Spiegel heeft zich uit de voeten gemaakt. En Teil Spiegel zelf moeten we maar laten gaan. Hij heeft ons mooi beet genomen. Oh. Zo trok het Teil en aan door de lage landen aan zee. Ze reden op hun ezeltjes, haalden overal hun schelmenstreken uit... ...hadden soms duiten, maar vaak ook niks om brood te kopen. Op een avond hadden ze zelfs geen geldstuk om een onderdak voor de nacht te krijgen. Ik kruip in die droge greppel daar, zeg. Het is zomer en niet koud. Ik zal best slapen. Ik weet een heel klein herbergje. Een herberg juist voor één man. <laughs> Wat is dat dan voor een herbergje? Eén van de bijenkorven van Damme. Oeh, Damme is beroemd om zijn honing. Ja, de bijenkorven zijn uitgezet. Ja, maar er, er komen s'nachts soms dieven op die korven af. Ze stelen de honing. dieven. ik weet het, vage ja. schooiers, ja. bedelaars. Ja. Schelmen, schavuiten, zwervend volkje zoals wij. Ja. Daarom zullen ze mij ook niet opeten. Ja, nee, nee, maar, maar de bijen zullen je steken. Er zijn genoeg lege korven. Nog niet bezet door een bijenvolk. In zo'n korf kruip ik. Reken maar dat ik het lekker warm zal hebben. Nou, ik, ik doe het niet. Ik, ik slaap liever in een greppel. Tot morgen. Adieu. Tijl zocht een mooie lege korf uit. Kroop erin en viel al gauw in een diepe slaap. Maar terwijl hij vast sliep... kwamen er twee gauwdieven die op honing uit waren... We zoeken de zwaarste korf uit. Ja, dat doen we. Die zetten we op onze draagstokken. En dan nemen we de hele korf mee. Ratervol honing. Hmm. De Goudieven voerden hun plannetjes uit en liepen weg met de korf. Tel werd wakker doordat zijn slaapplaats slaapplaat zou schudden. Wat zullen we nou hebben? De Goudieven. Lam heeft gelijk gehad. Hoorde ik onraad? gauw die vraag om Je verbeelding speelde je parten. Ik, ik dacht toch dat ik iets hoorde. De bijen praten in uw slaap. Huh? Dikke bijen als ik spreek tot de verbeelding. Je hoorde ik toch duidelijk iets. Maar je mompelt te veel in jezelf, kerel. Ik zal mijn armen uit het gat in de korf steken... en die ene schaf uit als een nekharen trekken. Au, wie trok toch aan mijn haren... Dat weet jij, hè? Broder, gauw lief. Je, je, je moet me niet voor de gek houden. Ik snap er niet van. Zal ik die ander maar eens aan zijn neus knijpen? Het is nachten toch, donker? Ah! dat is gemeen. Dat de, deed jij. Jij trok mij aan mijn haar. Dat dacht je alleen maar. En daarom hoef jij mij nog niet in mijn neus te knijpen. Schurk, die je bent. Ik laat me niet verledigen. Ja, en ik laat me niet voor de gek houden. Jij wil de honing zeker alleen nog beter. Nu zal ik de eerste eens als een baard trekken. Au, au. En die andere als een snor. <hums> Ik geef je een bakje op je kop en ik jou een stomp. Hier, waar nee. Daar, die is raak. Zo, dat is niet mis. Kijkertje, wat, wat denk je hiervan? De twee gouden lieten de korf vallen en sloegen flink op elkaar in. Tijl sprong uit de korf en sleepte die weg. Daarna gingen we rustig slapen. Ik heb heerlijk geslapen, Lam. Heb je nog last gehad van dieven? Er waren twee gouddieven, maar die hebben elkaar gestraft voor een boevenstreken. Want weet, beste lammegoedzak, wie snoepen wil van verboden honing... moet minstens zo slim zijn als Tijl-Uilenspiegel. Tijl-Uilenspiegel en lammegoedzak leefden er goed van. Het geld dat ze met hun potsenmakerij en schelbestreken hadden verdiend... raakte echter op... En op een dag hadden ze niets meer. Ze verkochten hun ezeltjes. Maar ook de opbrengst hiervan verdween. En op een dag bleek dat ze hun laatste oortje hadden versnoept. Wat eh, nu, nee. wat een goed zak. We zullen moeten werken om aan de kost te komen. Dus we een vak moeten leren. Wat kun jij? Wie, ik? Nou, eh, van alles. Oh, schoenlappen, schouwen. ...houtzagen, broodbakken... Oh, niet zo vlug ik word al moe als je al dat werk opnoemt. Wat zou jij nou het liefste doen? Het liefst zou ik... ...voorproever willen zijn. Voorproever? Ja, met de graven op het kasteel... ...als de vleespasteien op tafel komen... ...en de vette kapoelen... Aha. ...en de gevulde snippen... ...en de flessen rijnwijn. Ja, maar daar is de kost niet mee te verdienen. Aan proeven heb ik al genoeg. Waarvoor heb je geleerd... Voor Dat is geen eerzaam beroep. Maar je hebt wel plezier in je werk... als er een vette kapoen op je weg komt, tenminste. Je bedoelt een onnozele rijkaard. Precies. Wat doen de mensen als ze een vette kapoen bezitten? Die eten ze op. Net als vette ganzen, vleesige pauwen, vette varkens, dikke ossen. Weet jij waarom? Nou, omdat ze vet en lekker zijn. Juist. De enige misdaad van de beesten is... Dat ze goed in hun vlees zitten. Haha, daarom worden ze gevuld en opgegeten. Dat is waar. M maar, maar wat wil je er nou mee zeggen? Dat het beroep van struikrover schelm of schavuit even eerzaam is als elk ander beroep. De wereld is vol vette ganzen, dikke ossen, vlezige pauwen en onnozele rijkaarts. Bulken van het goede de aarde. Oh, nou begrijp ik je. Jij wilt de rijke plukken zoals anderen een gans plukken? Goed geraden. Ha. Het vet daar aarde ja. is er om gegeten te worden. Just. Iedereen pakt wat van zijn gading is. Iedereen plukt en grijpt. En die het meeste plukt, is de grootste schurk. Als schelm en struikover hou je dus de zaak een beetje in evenwicht. Dat bedoel ik. Ha. Een domme gans propt zich vol en vol tot er een slimmerik komt... die hem de nek omdraait en opeet. Gans en rijken, zwelgen en eten, tot ze vet genoeg zijn. En dan worden ze zelf opgegeten. Zeg, luister. Ik hoor iets. Ik hoor het ook. Ruiters. Corjuin en zijn makkers. Corjuin? De verdediger van Oudenaarde. Hij is belast met de verdediging van deze stad tegen de Franse soldaten. Oh, ja, ja. Nou weet ik wie je bedoelt. Hij heeft een ruitergarmig Daarmee beheerst hij de omgeving. Hij verdedigt de stad tegen iedere belager. Geen vijand schiet hem af. Tapper neemt hij de strijd op tegen... Eenden, kippen, kuikens. Ja, hij achtervolgt ze tot de laatste man. Slaat ze de nek af en laat ze sudderen in de kookpot. Hoe groter de vijand, te liever is het hem. Vakens, kalveren, stieren, assen. Hij hakt ze in de pan, roostert ze boven het vuur en kookt er een dikke soep van. Zo houdt hij de omgeving vrij van verdacht spuis. Oogst roem en bewondering. Eet zich vet en rond en ontvangt een mooi jaargeld. Een verdienstelijk en geacht ingezetene van de stad Oudenaarde. Hé, hey, kerels. Wie zijn jullie? Wij zijn eenvoudige handwerkslied, op zoek naar werk. Ja. Wat doe je voor de kost? Op dit ogenblik niets, wij krijgen ook geen kost. Waar leven jullie dan van? De hoop houdt ons in leven. Ja. De hoop op een mooie toekomst. Hoop is een schade troost, dat geef ik toe. Maar hoop doet leven. Tja, jij bent een maken, hè? Wat kun je? Van alles. Potsen maken, zoals uw edele heer al heeft opgemerkt. Voor het liefhebben, lekker eten, uren slapen... ...droom in de zonneschijn, wandelen langs de wegen... en meer van deze nuttige werkzaamheden. Knoppen. Ja, ja, ja. Hm. Zo'n arbeidsam leven willen meer mensen leiden. Ik heb nog twee kasteelwachten nodig. Hm. Kan een van jullie de hoorn blazen? Dat is de beste. Jaren heb ik me daarin geoefend. Hm. Dan word jij kasteelwacht en stadshoornist. En die vriend van je... Ja. Die wordt boodschapper. Oh, wat moeten we precies doen? Je betrekt de wacht op het kasteel. In de toren, samen met je vriend. Oh ja. En uh, de stadshoren? Natuurlijk, daar gaat het om. Ja. Je kijkt goed uit. En als je de Franse soldaat ziet... dan blaas je op je oren. Ja. Je vriend rent dan naar ons toe... en wijst ons waar die soldaat is gezien. Is dat duidelijk? <hierig> Korfje in onze hand. Ja, ja. En uh, uh, wat is de beloning? De volle kost en meer niet... Geen enkel duitje? He, nog geen oortje. Wees blij dat slampampers als jullie wat te eten krijgen. We zijn u zeer dankbaar. Ja. We nemen graag de betrekking aan. Ja. Mannen, terug naar Oudenaarde. En zo werd ten spiegel en lamme goedzak, stadshornist en boodschapper in Oudenaarde. Nu zitten we dan Lammer, in de toren. Ja. Zeg zie jij al een Franse soldaat? Dan moet je de horen blazen, Franse soldaten. Die wagen zich niet bij oude naden. Zijn ze dan bang voor de korjuin En zijn ruiters gaan niet. Dat doen? niet, maar ze vallen dood van de honger als ze hier een neus om de hoek steken. <laughs> ja, je hebt gelijk. Voor een vreemdeling is de pot hier maar schraal. Die korjuin heeft alle eenden en ganzen geroofd en opgegeten. Zeg. Uh, wat, wat, wat? Ruik jij niks? Ja, ja. Ja. Ja, ik ruik. Gebraaien vlees. Juist. Mmm. Kruiderijen, zich overvloedige sauzen. Dat zijn de kookpotten van korjarden, makkers. Rijk gevuld. Iedereen kan toetasten. Er is genoeg voor allen. Voor ons schiet er, zo te zien, toch niet veel over. Wij worden vergeten. Daar is wel wat tegen te doen. Ja, ja. Wat zou je er tegen kunnen doen? Tegen Corjuin en zijn mannen is niks te beginnen. Dat is waar. Ja. Maar als ze weg zijn, zijn de vleespotten voor ons. Ja. Maar als ze niet weg zijn... Als ik de hoorn blaas, schrikken ze op. Oei! Korjank zal je straffen. Mijn lege maag is nog een grotere straf. Ik blaas op de hoorn. Dan hol jij weg naar ze toe en ja. wijs ze waar de vijand is. Ja. Dan verdwijnen ze snel en zijn de vleespotten van ons. Een waarstuk, maar de maag knort. Ik moet wel delen in je boze voornemens. Dan mag je ook delen in de inhoud van de vleespotten. Eh, hier, hier is je hoorn. Ik zet hem aan mijn lippen. Ja. Daar gaat hij? Ja. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ze pakken hun wapens. Nou, nou, nou, nou zal ik ze wijzen waar de vijand is. Deze komt uit, mannen. Daar is de vijand. Ah, We zullen hem in de pond maken. en zijn mannen verdwenen. Tijl en Lamme haasten zich naar de vleesspotten en deden zich te goed. Osser... Dat smaakt. Mm -hmm. Het vette de aarde is nu oh. ons saus met stukken vlees. Mm -hmm. Dat valt in me maar als een, als een bodemloze maar. put. Dat Brusselse wijn. Hier, een beker. <laughs> ah. Ik zou het gezicht van Corjain wel eens willen zien... als hij ons zo bezig zag. Oh, je, je, je laat me het kostelijk voedsel in de keel steken. Corjain zal krasend zijn. <laughs> Dat denk ik ook. Maar je hoeft niet bang te zijn. Een man als Corjain is gemakkelijk met een list om de tuin te leiden. Nou, ik hoop dat je een goede list kunt bedenken. Ah, ze daar, daar komt iemand. Ja, maar Het is een jonge vrouw. Mooie jonge vrouw. Zee, ik, ik kende Jij kent haar trouwens ook. Ik zou haar kennen. Natuurlijk. Je hebt haar lang niet gezien, maar dat is Nelen. Nelen? Ja. Onze lieve Nelen. Ja, Nelen. Wij de domen waar beide geboren zijn. T. Ja. Als dat deel uilenspiegel niet is. Ach nee, dat is een onverwachte ontmoeting. Oh, maar een blij. En die kameraad van je, dat... Ach, dat, dat is natuurlijk goedzak. <hijen> oh, dat je me nog kent, Nelen. Wat, wat doe jij hier? Ik? Ik zorg, ik zorg voor de soldaten. De mannen van Corjuin? Ja, Corjuin is mijn heer. Vind je hem aardig? Normaal niet tijd. Helemaal niet. Hij lijkt op een vet gemest varken. Het is ook een werk hoor. Hoe bedoel je dat? Hij is gulzig, zwelgt zich vol, rooft en steelt en gunt een ander mens nauwelijks een afgekloven bot. Het geen beste dus. Nee, nee, nee. En niemand verandert daar iets aan. Het gezag heeft hem aangesteld en als iemand eenmaal de macht heeft... Dan... Wordt hij een machtswellusteling. Ja ja, ja, ja, ja. En hij voedt zich met lampspouten, reigerpastijkjes, speenvarken en zalm. En heeft hij trek in iets zoets, dan smult hij uit de honingpot. En heeft hij dorst, dan drinkt hij bijna uit Orléans of Antwerps bier. De, hoe komt hij nou het lekkers? Zijn soldaten stelen dat voor. En hij verbergt het allemaal in de wijnkelder. En wie heeft de sleutel van de wijnkelder? Oeh, die heb ik. Maar ik zou nooit wat durven stelen, hoor. uit zijn voorraad. Hij werkt alles. Hij zou me toch doodslaan als ik ook maar één kippenpootje zou nemen. Wat eet jij dan? Ik? Magere soep. Ja, het lijkt meer op water dan op echte soep. Wij zullen courjans te pakken nemen. Geef mij de sleutel, Nelen. Oh, nee, nee, nee. Nu, dat vraag ik niet. Denk aan onze mooie jeugdjaren. Je weet dat ik nooit zou willen dat jou iets kwaads opkwam. Ik verzeker je dat je niets zal gebeuren, ja. Ja, misschien hakt die kop af. Oh, tuil, dat dacht ik ook niet, <laughs> Dat gebeurt ook niet. Een botsen maken raakt zijn hoofd niet zo gemakkelijk kwijt. Tijl wist Nelen te bewegen hem de sleutel van de kelder te geven. En toen ging hij en Lamme druk aan het werk. Uit de kelder haalden ze een aantal van de fijnste lekkernijen weg. Vette hammen, gerookte zalmen, mandewijn uit Orléans... en vaatjes bier uit Antwerpen. En ze brachten al dat heerlijks... Naar de kerk van Oudenaarde. En in de kerk zetten Tijl en Lamme al die hammen en andere fijne eten bij de heilige beelden. Nu zetten we die heilige beelden om al dat kostelijk voedsel heen, Lamme. Oh, je durft veel Tijl. Wie niet waagt, wie niet. jij, moeten ze lesje hebben. We moeten ons haasten. Ja, ja, ja, ja. We moeten voortmaken. Nelen moet op tijd de sleutel terug hebben. Even de heilige zit Maarten uit zijn nis halen. We, nu zwaar, zeg. Oh. We zetten dit heilige beeld bij deze mat uit stekende wijn. Wijn uit Orléans, dat is de heerlijkste wijn die je ken. Precies op tijd hadden lamme hun werk voltooid. Nadat ze Nelen de sleutel hadden teruggegeven... haasten ze zich terug naar de toren waar ze uit moesten kijken naar de vijand. Oh, waar is onze stadsornis? Hier ben ik, edele heer. Jij bent de bedrieger uur hebben we gezocht naar de vijand. Niets hebben we gevonden. Dat is niet mijn schuld, heer Corjuin. Wat? Niet jouw schuld? Je hebt voor niets te horen gestoken. Er is geen Franse te bekennen. Duidelijk heb ik Franse soldaten gezien, heer. Mijn taak was u te waarschuwen. Meer kan een eenvoudige potsmaker als ik niet doen. Hoe bedoel je dat? U kunt er van mij niet verwachten, edele heer... dat ik zoveel moed bezit als u en uw dappere soldaten. Ik kan toch de vijand niet achtervolgen. Ik zou de moed niet hebben een wapen op te heffen. Een ja, held ben je niet. U bent de held, heer. Het is uw vak held te zijn. Pje, je kan mooi kletsen. Maar hoe komt het dat er geen Fransman te zien was? Ze zullen zich hebben verstopt, edele heer. Uw roem en dapperheid zijn wijd en zijt bekend. Men beseft dat u een geducht man bent met wie niet te spotten valt. Toen de Franse soldaten de klanken van mijn horen hoorden... schrokken ze natuurlijk vreselijk. Zij uh, uh, bedachten... Nou, wat bedachten ze? Uh, ze? Ze bedachten... Dat is het zijn. Het, het zijn voor Koyuin. Het zijn voor hem om uit te drukken. Ja, zoiets moeten ze bedacht hebben. En hal over voor kop. Zochten ze toen er goed heen komen. Ik had ze toch moeten zien? Ze verstopten zich... Overal waar ze dat konden achter struiken in bomen. Wie weet waar ze een veilige bergplaats hebben gevonden. Het zou kunnen dat je gelijk hebt. Ik ben inderdaad een geducht mannetje. Stop bekend, hier Corjuin, zo dapper als u ken ik de geen. Hmm. Hmm. Klim dan maar weer in de toren met je vriend. Misschien zie je ze toch nog opduiken, die Franse soldaten. Wie weet, wie weet. Maar, edele heer, onze magen knorren. Uitkijken ja? naar de vijand is een zwaar werk. Heeft u niet een uh, malse lamsbout voor ons? Ja, een ja. een uh, mergpijp of een uh, halve speenvang? Hebben een beetje goed gebraden? Ja. Mm -hmm. <laughs> Pas maar op dat ik jou niet aan het braadspeet dreig. Ik? Ik zou een taai kostje zijn, heer. Als je goed je best doet, dan krijg je vanavond een komsoep. soep. Niet te vet, mm -hmm. want dat is niet goed voor zo'n magere schelm als jij. Duizendmaal dank bij voorbaat, heer. Ja, scheer je nou weg. Ik ga al. Heer Kooyan! Heer Corjan! Ja, boodschapper, wat heb je te melden? Ontzettend, heer. Uw dienstmaagd maakt delen, laat u weten dat uw kelder beroofd is. Vette hammen, kommevarkensjelei, blaadjes wijn en potten ingelegde vruchten. Al dat lekkers is verdwenen. Ik sta sprakeloos. En dat terwijl ik mijn middageten nog niet heb gebruikt. Uh, ik ook niet, edele heer. Kerel, mijn geduld raakt op met je. Wacht eens even. Weet jij er nog meer van? Hm? Heb jij soms gestolen van mijn vette hammer? Maar, edele heer, mijn magerheid bewijst dat ik de dader niet zijn kan. Nog mijn vriend Lammergoedzak hier. Jij stuurt me uit op een vijand die ik niet kan vinden. En als ik weg ben, wordt mijn kelder leeggeroofd. Dat is al te toevallig. Misschien hebben de Franse soldaten uw voorraad gestolen. Uh, misschien hebben ze zich verborgen in uw kelder. Wat? Dexels. En natuurlijk hebben ze uw dienstmaat Nelen gedwongen om hem tot de kelder toe te laten. Oh, ik snap er niks van. Zo gemeen zal geen vijand toch zijn om mijn hand te stelen. Een vijand staat voor niets. Ze hebben u en uw mannen natuurlijk uit de stad gelokt en hun slag geslagen. Maar waar zijn ze nu? Er is slechts één plaats waar ze veilig kunnen zijn. En waar is die plaats? Ik haks ik, ik, in de pan. Al wie vlucht in de kerk... ...heeft een vrij plaats gevonden. De kerk is een vrij plaats. Deksels, misschien heb je gelijk. Snel naar de kerk, mannen. Kijk of de Fransen daar zitten. U mag het daar niets doen, heer. Opschieten! Opschieten! Ik kan toch gaan kijken. Corjeun en zijn ruitercarrizoen, stoven naar de kerk. Tij en goedzak volgden hem. Uh, uh, uh, uh, niet te geloven... Sint Maarten en de andere heilige beelden hebben mijn hammen en pastijen gestolen. Het zijn heilige oh. edele heer. U mag er niet als dieven beschouwen. Ze zullen hongerig zijn geweest en de hongerigen hebben recht op spijs. Recht op spijs? Ik heb de macht, ik heb dus de meeste rechten. Ik heb de meeste rechten op... Hammen, sausen, osselappen? Gemiste valk, de skippetjes, karbonaden. Woedend ben ik. ik. Ik sla Sint Maarten in puin. En zo kwaad was de commandant van het oude Oudenaarde... dat hij het heilige beeld van Sint Maarten... met de achterkant van zijn geweer in stukken sloeg. Dat is heilig, Schennis. Oh, dat kan onze veld weer duur komen te staan. Het was waar. De volgende dag was het Sint Maarten dag. Dan moest het heilige beeld van Sint Maarten... mee worden gedragen in een processie... Er is maar één oplossing, edele heer. Anders zult u moeten boeten voor de heiligschennis. Zelfs heer Corjuin kan niet ongestraft een heilige beeld kapot slaan... als men dat merkt. Wat moet ik doen? U moet zelf voor Sint Maarten spelen. U moet net doen alsof u een stenen beeld bent. U zult worden meegedragen in de processie. Er zat niets anders op... Corjean moest de raad van ten Uilenspiegel opvolgen. De volgende dag begon de processie. Corjean speelde dat hij het stenen beeld van Sint Maarten was. Hij werd door vier mannen gedragen. Lammen! <lacht> <lacht> nee, ik heb jeukpoeren onder de goudlaag... ...het ze eigenlijk eindelijk van Sint Maarten gedaan. Kan jij bedoel Kan Corjean, <lacht> ja. Die Sint Maarten speelt. <lacht> Kijk, kijk, zijn ogen rollen als dat zijn kassen. Hij hey, kan gliemassen. Zijn muispleugels trillen. Je jeugd moet hem Maar toch kan hij niet krabben. Hij moet spelen dat je een beeld is. Je bent een schaamtele. Een ondurfende schelm. Oh, maar als Corjuin je te pakken krijgt, dan laat hij je toch zeker leven de olie pakken. Wij zullen vluchten. Wij ja. moeten zorgen dat Corjuin ons niet te pakken krijgt. Ik ga met je mee, Tijn. Met ons drietjes vluchten wij weg van hier. Ja, met ons drieën. Jij, Lamme en ik. Ja. Dan zullen we een heleboel echte schafuiten voor de gekken houden. Oh, ja. jij, jij eindigt nog eens aan de hoogte. Oh. <laughs> dan hoop ik dat jij bij me zult zijn, nemen. Dan vind ik het niet erg om aan de gallag te eindigen, want met jou blijft spiegel altijd een levende tijl.